Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Er gaat nog steeds van alles mis bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zitten mensen er dicht op elkaar... in een koude, tochtige en vieze sporthal. Ook zijn er te weinig douches en wc's. En de kans dat mensen ziek worden is dan ook groot, zegt de inspectie. Vooral baby's en ouderen lopen extra risico. Ook Unicef slaat vandaag alarm over het aanmeldcentrum. Zij zeggen dat kinderen het er erg slecht hebben. Het lukt het Oekraïense leger steeds meer... om. Z-gebied terug te veroveren. In het zuiden van Oekraïne zou het leger inmiddels tientallen kilometers hebben heroverd. Vertel mijn collega Giem. Het hele front daar is nu vol in beweging. En we zien het meerdere dorpen over een lengte van ongeveer 30 kilometer landinwaarts vanaf het front gezien. Uh, dat daar uh, de, de Oekraïners binnentreden. Dat er een vlaggen worden opgehangen. Het dus was best wel een, uh, een terugslag. Dit weekend bevrijden Oekraïne ook al de belangrijke stad Liman in het oosten van het land. Ongeveer de helft van de profvoetballers schokt af en toe op een voetbalwedstrijd. Uit een onderzoek van de vakbond voor profvoetballers blijkt ook dat ruim 1 op de 10 dat wel eens doet op wedstrijden uit de eigen competitie. En dat is in Nederland verboden. Al weten volgens de vakbond niet alle voetballers dat. En de stranden liggen vol met kleine bolletjes zwarte olie. Vorige week ik werd de stookolie al ontdekt langs de kust in Zeeland? En nu blijken ook de stranden van Zuid-Holland vol te liggen. Kwam deze, kwam deze server ook achter? Daar zit uh, olie uh, aan, uh, aan, uh, aan mijn voetzolen. Het plakt, het is gewoon een dikke smurrie. En uh, ja, je krijgt het er echt niet zomaar vanaf. Dus uh, ik werd al gewaarschuwd, maar uh, ja, helaas zwarte voeten en uh, ook op mijn bord. Waar de olie vandaan komt weten we nog niet, maar Rijkswaterstaat denkt dat, het, dat een schip het spul in zee heeft gedumpt. Ze zijn inmiddels bezig om de boel op te ruimen, maar dat kan nog wel dagen duren. Het weer blijft vanavond droog en koelt vannacht af naar een graad of negen. Morgen begint met veel zon, later we wel wolken en best warm zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Centrum heb je nog 10 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort, ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. my hours living like a coward I should have been golden a child of God unfold Een mysterieuze Volendammer. Zoals ik van de week uit de mond van collega Kees Meijzer heb kunnen horen. Dat deed hij bij de lokale omroep van Volendam en Edam. In het programma Kees en Roy draait door. Dat is Roy de Smet. Trouwens hier ook geweest in dit programma. Dus wat had gaat helemaal goed. En die mysterieuze Volendammer dat sloeg op Francis Alban Blake. Nou is dat niet helemaal correct. Want het gaat om een figuur... Nou ja, figuur. Een man die ineens vrijwillig is verdwenen. En de, de man is een filosoof, poëet en ook muzikant. En op een gegeven moment uh, besloot hij uh, vrijwillig te verdwijnen omdat hij het helemaal zat was met het uh, moderne leven. En vervolgens schijnt hij nooit meer ergens boven de radar uh, uitgestoken uh, te zijn. Ja, uh, niemand heeft hem opgemerkt. Wellicht één moment, en dat was er op 1 april. Toen kwam er nog ergens een uh, stem vanuit uh, de speakers. In de Piers, want uh, daar werd dat album uh, uh, min of meer gereleased. Van Francis Alban Blake Passages. En dit was een single, daarvanaf vanaf Blisters. Welkom in deze Alternative Fem, maar het is eigenlijk 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vanavond, want het is de laatste donderdag. En dat betekent dat we dus zuiver en alleen Noord-Hollandse uh, producties in dit uh, programma hebben. En dat zijn er nogal wat. Want uh, september was nogal een behoorlijke uh, een stortvloed aan nieuw materiaal. Het was bijna niet bij te benen. En uh, gelukkig uh, is dat allemaal nog een beetje uh, recht gekomen. Want ja, er zijn ook vanavond nog zelfs nieuwe releases. Bijvoorbeeld die van Kafka. Die ben ik dus nu net aan het zoeken. Want uh, ineens schiet mij te binnen dat ik ook die nog even op het uh, lijstje moet zetten. Want uh, die hebben trouwens... En een nieuwe single uitgebracht, die, die ga je straks uh, horen. De Speed of Light heet die. Uh, maar zover is het nog niet. We hebben natuurlijk uh, ook nog uh, werk, wat eerder deze maand is uitgebracht. Uh, bijvoorbeeld deze van ik Nienke. Als je nu zou zeggen dat het eigenlijk niet goed gaat, zie ik je anders. Naar me.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 Geen woorden die doen geen pijn Maar het zijn woorden, woorden, woorden Die hier verbergen wie we zijn Verbergen wie we zijn Zo staan hoor, Marcus van Dam. Want er, is, er zit een beetje een webcam op te tuigen En het vleugelmoesje gaat in één keer los. Ja, dan valt het vleugelmoertje op de grond. en zie ik twee, twee handen aan dat ding. Want anders straalt die webcam naar beneden. Maar goed, het is allemaal enigszins goed gekomen. Want vanavond hebben we niet Joey Louis in de News in de studio. Maar Jong Louis. En dat is iets heel anders. Um, maar goed, uh, dat mag uh, verder geen uh, naam hebben. Hij is uh, straks uh, de gast. Als het uh, gaat om het live gedeelte hier in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want daar hebben we het uh, vanavond over. Um, twee nummers achter elkaar. Uh, Nienke met woorden. Daar hebben we ook al het uh, nodige aandacht aan besteed vorige week. In de alternative FM. Maar ook op uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland is daar het een en ander over te vinden. En vandaag is daar nog iets bijgekomen. Want Sway hebben een uh, videoclip online gezet van deze single Mars. De bedoeling was dat dat 1 oktober. En uh, ja, vorige week zei ik uh, van... joh, mag ik hem nou eindelijk eens een keer draaien? En toen zei hij, uh, Ben Stuyvenberg van twee gooi hem de maar in. Nou, dat uh, hoef je mij dan niet nog een keer te vertellen. Um, nog meer nieuwe releases uh, de afgelopen maand. Want uh, dit was er ook één. Ik geloof zelfs uh, in die bewuste weekend van 15 september... De nieuwe single van Demira of tenminste de laatste single van Demira Mira uh, die uit is gebracht. En dat is The Pantheon. hebben we dit uh, nummer ook al uh, laten horen. Jack Judah. Hij komt uit uh, Beverwijk. En het uh, nummer dat heet Another Me. En een uh, goed verstaander heeft een half woord uh, nodig. Want uh, het is een beetje in de stijl van Joshua Daniel. En uh, dat kan ook kloppen. Want Jack Judah brengt zijnzelfde werk uit... Uh, bij hetzelfde label als uh, de eerder genoemde Joshua Daniel. Um, zo dadelijk uh, gaan wij praten met... Uh, Dylan Sonnevan, want uh, hij is uh, de grote man... Nou ja, grote man. Hij is een van de spillen in uh, de band van Low Erics. En die hebben afgelopen weekend een optreden gedaan. Een albumrelease show uh, gedaan in Patronaat. En uh, daar hebben zij het album Evolver uh, gepresenteerd. En een van de nummers uh, die daarop staat is uh, dit uh, nummer, nummer. dat nummer heet Set Me Free. Low Erics was dat met Set Me Free, de nummer wat terug te vinden is op Evolver. Afgelopen zaterdag hadden ze hun album-release-show in Pasnernaat. En uh, ja. Ik was een beetje ook in uh, goed uh, gezelschap. Want er waren ook nog uh, twee voormalige collega's uh, van deze radioomroep. Waar deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf vandaag uh, vandaan komt uh, bij ZFM Zandhoort. En dat uh, waren de heren Keur en de Gans. Uh, maar goed, uh, daar, uh, dat, uh, de gezelligheid kent geen tijd. Maar we hebben het ook over de serieuze kant van het hele verhaal. Namelijk over het optreden zelf. En aan de telefoon hebben we uh, Dylan van. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het, uh, het was uh, wel bijzonder, kan ik, uh, mag ik wel zeggen, toch? Ja, dat ja. was het ja. Ja, um, Even ja. over het album, want, uh, ja, want uh, jullie hadden nog, dacht ik, in 2021 nog zo'n geplaceerd uh, optreden in de grote zaal van, uh, van uh, het patronaat. Ja, dat, cool. was nog, dat was iets met licht en, en, en ook natuurlijk een, een optreden. Maar uh, dat was natuurlijk net niet wat het uh, eigenlijk zou moeten zijn. Nee, maar was, uh, we waren al heel blij toen dat we überhaupt konden spelen. Mm -hmm. en, uh, en allemaal voor mensen die het heel leuk vonden. En uh, het, het, het, het leuke is dat je dan in de grote zaal staat. Uh, Afgelopen zaterdag zaten we was de kleine, maar ja, vorig jaar was de grote. En dat je dan gewoon uh, eigenlijk... Alles wat je met licht in je hoofd zou kunnen en willen doen. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk ook kan. Dus we hadden toen ook wel echt flink, uh, flink uitgepakt. Ja. Uh, en hebben jullie dat eigenlijk ook uh, geprobeerd uh, afgelopen zaterdag dat ook te doen? Ja, in mijn optiek uh, vond ik dat wel uh, redelijk geslaagd. Maar ik uh, weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nee, wij ook. Wij ook. We hebben een... Uh... Een hele aardige een hele relaxed lichttechnicus Fritz die, uh, die altijd onze shows wil doen. Mm. En die heeft uh, altijd hele toffe ideeën. Ja. En uh, ja, zo, uh, en zodoende hebben wij sinds vorig jaar werd die hele show gedaan. En hij heeft deze show ook gedaan met allemaal uh, zijn input en onze muziek, onze input en wat we zouden willen en of dat mogelijk is. Mm. En, uh, wat er mogelijk was in de kleine zaal, zeker omdat we nu vier strijkers mee hadden... was het podium natuurlijk wat voller. Ja. Uh, en wat er mogelijk was, hebben we eigenlijk gewoon gedaan. Ja, over die strijkers, uh, het strijkwartet, daar kom ik zo op. Maar eerst even over het album. Want uh, was dat uh, moment, dat, uh, dat geplaceerde uh, evenement wat toen in die grote zaal was... dat? Waren jullie er toen al mee bezig met dat album Evolver? Of uh, waren toen eigenlijk al slechts een beetje de, de, ja, een beetje de hersenspinsels... ...op dat moment aanwezig in jullie bovenkamer? Uh, nou, dat sowieso. Maar uh, nee, de, de, de, de fundatie uh, in de zin van... Uh, demo's en sketches die lagen er al. Hm. En uh, Circles was in dat opzicht... ...dat was de dus eerste single die, uh, die uitkwam. Ja, Storm Maddus was degene die en, dat... Uh, uh, dat was uh, Night and Day. Dat was daarvoor. Oh daarvoor. Oh, dan ben ik helemaal uh, een ja, beetje weer... Uh, <laughs> ja, nee, dat, we, ja. we, we hebben Circles hebben we voor het eerst live gespeeld... toen met die uh, geplaceerde show. Mm -hmm. En uh, dat, dat werd uiteindelijk ook de eerste single. Uh... Ja. Uh, want, uh, nou ja... Het, het, dat vond ik al een vrij serieuze uh, benadering. Want uh, bovendien... Uh, het, het, het, had ook, uh, het, het past ook in het tijdsbeeld van nu. Dacht ik. In dat opzicht. Uh, en Involver is dat eigenlijk ook. Het hele album uh, uh, past dat eigenlijk ook best wel in, in, dit, uh, in dit tijdsbeeld. Uh, in het uh, moment uh, waarin we nu leven. Ja, zeker. Ja? Dus, uh, we hebben twee jaar met z'n allen eigenlijk een soort van opgesloten gezeten. Ja. En uh, nu kunnen we er weer, zeg maar, eigenlijk een soort van je, ja, jezelf weer. Uh, ontpoppen, zeg maar. Ja, ja. En dat hebben wij met dit album hebben we dat ook zeker uh, gedaan. Mm. Um, uh, ja, ja gedaan. Ja, ik, ik denk dat is ook de, de ro het, de, het rode leidraad van het hele album is gewoon uh, ja, weer jezelf. Uh, een beetje, uh, iedereen moet zichzelf een beetje weer heruitvinden en opnieuw ontdekken. Is dat het een beetje eigenlijk? Ja, ik, is dat... ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Dat, dat is wel een beetje... En ik denk ook dat dat best wel goed terugkomt, niet per se in de, alleen in de, in de nummers waar tekst in zit, maar ook in de instrumentale liedjes uh, ja, ja. die ja. er op de al moet staan. Ja, want uh, dat, die zijn ook, uh, ja, het is altijd uh, een beetje van, uh, je kan je vrij uh, erop uh, op bewegen en uh, je, wordt er, uh, je, je kan er eigenlijk ook niet echt uh, bij stilzitten, dus het is uh, ja. toch ook uh, wel een beetje bedoeld dat. Uh, dat je ook een beetje daar in die zaal kan bewegen zoals je dat uh, zou willen doen. Want daar is het, ontleent jullie muziek natuurlijk wel voor. Zeker. En ik heb wel het gevoel dat we wel meer. Uh, dat dat steeds meer kan. Mm. Dat het wel meer uh, iets harder is gaan tussen aanhalingsbeuken. Ja, hoe waren de reacties uh, al tot zover met, uh, met dit album? Ja, goed. Het is uh, Positieve dingen en ook vooral. Uh, dat je merkt van alle niet alleen bij jezelf dat je natuurlijk als je dingen aan het maken bent dan heb je zelf natuurlijk met z'n drieën hebben dan ook oh, echt het verschil zeg maar tussen nu en vier jaar geleden of zo mm -hmm. uh, hoeveel, hoe groot dat verschil is maar het is ook, natuurlijk ook fijn als je merkt in een positieve zin hoe, hoe erg dat gegroeid is uh, van mensen die naar je show komen of het al hebben geluisterd hoe uh, wat de wat progressie is geweest zeg maar ja yeah. Ja, want uh, in dat opzicht uh, zijn jullie eigenlijk ook nog, uh, zijn jullie ook in dat opzicht uh, bezig om, ja, terzijde tijd zeker uh, opnieuw jezelf uit te vinden? Want deze klinkt totaal anders dan het vorige album. Ja, dat zeker. Maar dat is ook, uh, ook de verdienste omdat we nu met z'n drie zit zitten, uh, hmm. zitten, zijn, zijn natuurlijk. Ja. Je hebt er totaal nieuwe invloeden en... Uh, ja, ik, natuurlijk, vorige album zat ik net anderhalf jaar op de op de HKU en ben ik niet van afgestudeerd. En ik ben inmiddels lid van een, uh, uh, een, een Discord groep waar je zoveel van leert dat, dat je daar eigenlijk uh, gewoon denkt van oké, okay, als ik dit veel eerder had geweten dan was het vorige, uh, maar dat is altijd achteraf hè. Dus dat, uh, en het is gewoon heel mooi om te zien wat die leercurve eigenlijk uh, is. ja en, en ik ben heel benieuwd waar we. Bijvoorbeeld over een jaar staan Ja. Uh, was dat, was dat uh, verhaal met dat strijkwartet dan ook uh, een soort moment van ontdekkingsreis in dat opzicht? Mm, ja en nee. Het is meer, we, hebben, we hebben al vaker met Stella wat gedaan. Mm -hmm. uh, maar nu hebben we, we hadden, zeg maar uit de samples hadden we strijkers gehaald en. Toen hadden ze iets van, nou ja, misschien dat Stella wat in wil spelen. En uh, dat heeft ze ook gedaan. En toen kwamen we eigenlijk toen ze klaar was. Toen zaten we al een beetje in een ruwe mix te maken. En toen zeiden we met elkaar van, ja, hoe vet zou dit zijn als dit live met een heel strijkersportet zou zijn. En toen zei Tess van, ja, ik heb nog wel, uh, dat is het orkest waar ik heb gespeeld, Crea. Dus stuur ik wel even een berichtje. En, uh, nou ja. Je dus ziet hier uh, drie, vier, een half jaar later... Uh, sta je gewoon met de stijgersportet op het podium te spelen. <laughs> ja, ja, want dat vond ik ook vrij uniek. Want uh, het gaf me uh, allemaal een beetje een klassiek tintje. had ik een beetje het idee. Ja, precies. Ja. En, en, en jij zelf uh, speelde op, uh, op een van de nummers ook uh, nog de klarinet. Ja, zeker. Ja. Daar is het ooit allemaal mee begonnen. Met de klarinet? Ja. Heb jij dus een, uh, ook een klein beetje een klassieke achtergrond uh, in dat opzicht? Als ik het anders zo vrij mag vragen. Klassiek zou ik het zeker niet noemen, maar het is al ooit het uh, eerste instrument waar ik, uh, waar ik mee begonnen ben. Hmm. En dat verlie je dus ook niet, uh, 1-2-3, als je er eenmaal op gespeeld hebt, dan uh, blijf je daar ook... Uh, nee, nou ja, ja, ik, niet... ja. uh, ik, ik denk dat veel meer mensen het hebben als ze uh, misschien een, uh, een instrument hebben liggen. Ja... Uh, je bepaalde grepen met een klarinet en dan heb je ook met andere instrumenten of met gitaar ofzo. Hmm. Als je dat een, een dagje weer, een half dagje doet, dat je zegt, oh ik weet eigenlijk nog heel veel dingen. Ja. ja, want dat, uh, ik moet even ook alweer, dat, dat was een, een, een bijzonder nummer, um, het <laughs> is een, keer een moeilijk uitspreekbare naam. Skogat. Skogat heet het toch? Skogod, ja. Ja. Um, en en ja, wat dat wou je het zeggen? Noorse, dat betekent Noorse boskat in het Noors. Oh, een, een Noorse boskat. Oh, ja, Jullie hebben natuurlijk iets met katten, want uh, dat ja. weet ik ook. Want uh, een van die, uh, op een van die albums stond er uh, ook het geluid van een spinnende kat ergens op. Uh, ja, deze <laughs> staat ook een miauwende kat. <laughs> ook een miauwende kat? Uh. Ja, als schoolkat, zeker. <laughs> oh ja, dan moet ik nog een keer goed luisteren. Goed luisteren. <laughs> ja. Um, nou ja, er um, zijn natuurlijk uh, heel veel uh, verhalen. Maar staat er nog uh, wat optredens in de planning of niet? Uh, ja, volgende week donderdag is het 6 oktober, toch? Ja. oktober ja. uh, spelen we in uh, Café Hofman in Utrecht. Mm -hmm. En uh, ik doe zelf dan nog een DJ-set in Jopenkerk, 15 oktober. Ja. En uh, dan even niks. En we zijn kijken of we misschien ergens een voorprogramma kunnen spelen. Uh, dan zijn we lekker mailtjes aan het uitz uh, uitzetten, maar voor de rest... Uh, dit was hem, heel even qua live dan uh, vanaf volgende week uh, donderdag ja, nog even uh, voor de mensen die jullie willen vinden want de naam is nu verkort Low Addicts ja. is het tegenwoordig ja. waar kunnen ze dat uh, vinden? Uh, op Spotify, op iTunes Beatport, Beat, vast wel uh, Apple Music uh, Deezer heb je nog heel veel streaming die tegenwoordig maar vooral Spotify uh. duidelijk verhaal ja. um, dan gaan we nog even één track laten horen van het album Evolver, het laatste nummer namelijk All the Dreams You Took. YouTube En uh, ze zijn er. inmiddels, tenminste In ieder geval uh, de belangrijke gast uh, van vanavond is er. Dat is uh, Jong Louis. Want uh, hij gaat uh, straks het uh, een en ander doen. En uh, we zaten al uh, gekscherend. Ja, uh, ik ben een lange tijd uh, geleden niet in Zandvoort geweest. Ja, tegenwoordig uh, noemen we dat ook uh, hier Amsterdam Beach. Maar ik denk dat ik dat uh, te weinig uh, moet gaan zeggen hier. Want anders kom ik door pek en veren. Uh, word ik door het dorp heen uh, gesleept. Maar ik heb een goeie. Deze jongens komen uit Zandvoortstad. Dat is 25 kilometer hier verderop. 700 jaar geleden is dat ergens gesticht. Alleen, ja, er was alleen iemand die zei... Ja, het is Amsterdam, maar het is gewoon Zandvoort. En het is gewoon de hoofdstad. Alleen, er was er één zo slim om het Amsterdam te noemen. En daarna is het nooit meer een Zandvoortstad geweest. Groot, flauwekul, allemaal, mensen. Maar we gaan gewoon vrolijk verder. Uh, wat doet Jong Louis dan? Ha nou, het is een beetje Nederlandstalige hiphop. Daar uh, lusten wij uh, ook wel brood van, want dit komt ook uit uh, Noord-Hollands Kink. En ook zij brengen Nederlandstalige hiphop. Want jou, die ben ik even met jou. Dan hoef ik nergens meer naartoe. Wat je met me doet Dus jij ja, mag ik eventjes met jou Dan kom ik rennend naar je toe Want ik ben meer dan gek op jou hey, Ik weet niet wat je, wat je, wat je met me doet Wat je met me doet, ik zeg het is ongelofelijk ik zie ons samen voor altijd en je liep je met een hoop geluk. Ik zie je staan, je kijkt me aan met een blik zo dodelijk. We gaan zo move, kom mee naar buiten en dan roken we. Nog één sigaretje, ik hoef nog lang niet naar bedje toe. Ik wil met je mee naar huis, dus baby zeg maar hoe Ik jou voor altijd bij me heb, ja echt je voelt zo goed. Ik zit altijd op een bolkje, dat is wat je met me doet. Dus laat me niet alleen vanavond. Ik wil met je zijn. Staat te dansen in de regen en jij bent mijn zonneschijn Ik wil dit met jou beleven, hand in hand en zonder pijn Als je dit gevoel met mij deelt, ben Want ik voor jou Hier ben al ik just met jou Dan hoef ik nergens meer naartoe want ik ben meer dan weg van jou. Hey, ik weet niet wat je met me doet. Dus, Shardy, mag ik even met jou? Dan kom ik rennen naar je toe. Want ik ben meer dan gek op jou. Hey, ik weet niet wat je, wat je, wat je met me doet. Oeh, hey Shardy, kom je even mee naar mijn party? Ik ben aan het vijpen hier. Dit is geen bekaar, niet. Ik zag je daar staan in je eentje. Ik zweer het leek even op het teken. Jij en ik samen geen stress, we kunnen spissen. Oh. Kom op, neem me nog eentje. Ik voel hem al, ik moet even gaan bewegen. Ik wil je zeggen wat ik voel me niet een beetje Ik zeg het zelf als je mijn handig in de zweten Ik zie mijn door het tijd voor een jeetje Ik zeg gewoon zelf, kom je mee naar het feestje Ik heb een afterparty, vraag je mensen even We pakken of over zond naar de stad Maar je geen zorgen, wacht geef mij je app even Misschien is het te vroeg Ik weet niet wat ik zoek, Maar ik vind het bij jou Door wat je met me doet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 ik ben niet boos met de lurchstil Ik ben niet boos met de lurchstil Vergoed, ik heb ernaar je hart voor een gestel Die verwoordelt en ontzettend ze zelf Hey, ik ben niet boos met de lurchstil Ik ben niet boos met de lurchstil ja. Ze is niet boos, ze is kreeg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 boos. Ja, gaan we gewoon uh, vrolijk even verder horen. Een beetje aan de soundcheck. Als je dit een beetje hoort, dan hoor je dit. Uh, dit is uh, uh, de soundcheck met Jong uh, Louis. Maar goed, uh, die uh, gaan we straks horen. Um, twee uh, nummers achter elkaar. Skink uh, met uh, Wat is uh, dat met je doet? Moet ik, het, ik moet het goed zeggen. Uh, moet even het uh, papiertje er maar even bij pakken. Wat je met me doet, dat is het goede titel. En daarachter hoorde je Babs met uh, Benny Boos. Nou ja, dan, uh, dan hebben we een beetje de nederhop uh, wel centraal uh, gesteld. Straks tussen 8 en 10 gaan we daar natuurlijk uh, veel meer van horen. Want uh, de klusjesman is hier in de studio. Uh, dus als er nog wat stuk is, mensen, dan kan het gemaakt worden. Want hij, hij uh, draait er zijn hand niet voor om. Denk ik zo te weten. Maar we gaan hem zo direct nog wel eventjes spreken daarover. Uh, nu, een dame die ook uh, hier uh, haar opwachting gaat maken. en Dat voor de derde keer. Want de EP is onderweg van Lisette Aviva. En dit is de single die vooruit is gestuurd. Overdressed and prepared. Uh, deze van Lisette Aviva. Die komt dus uh, 20 oktober hier naar de studio. En uh, de, de EP die uh, komt eraan. Het is haar eerste EP. En in 2020 was ze hier dus ook. En dat was midden in de pandemie uh, dat dat uh, gebeurde. Toen hebben we er geloof ik drie of vier van die uh, live uh, sessies uh, gedaan. Aan het nieuws van 8 uur hebben we er nog eentje. En dat is deze van... Is ook een Nederlandstalig nummer. Maar uh, gewoon uh, lekker. Uh, niks aan de hand eigenlijk. Maar wel heel erg mooi. Amber Kammerga. Vorige week heeft ze die single uitgebracht. Uh, nummer dat heet Middenzomer. Jouw ja, oh naam had net zo goed.